8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Kritisch SCP-rapport over investering, onderwijze veiligheid. Romney wint ruim in New Hampshire en protest bij 10 jaar Guantanamo Bay.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 De republikein Mitt Romney heeft ook de voorverkiezing in New Hampshire gewonnen. Dat meldden Amerikaanse media op basis van voorlopige uitslagen. Ron Paul werd tweede, John Huntsman derde. Romney heeft bijna 40% van de stemmen gekregen. 23% was voor Paul en 17% voor Huntsman. De vierde plaats is voor Rick Santorum of New Gingrich. Beide hebben ongeveer 10% van de stemmen.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 Bij een bomaanslag in Teheran is een professor van de universiteit van de Iraanse hoofdstad om het leven gekomen. Twee mensen raakten gewond. Volgens Iraanse media had iemand op een motor de bom geplaatst aan de zijkant van de auto van de professor. De aanslag in Teheran zou veel lijken op aanslagen van vorig jaar en het jaar daarvoor op een aantal kerngeleerden. Ook zij werden gedood door iemand op een motor. Het is niet duidelijk of de professor die nu gedood is ook een kerngeleerde was. In Nigeria zijn gisteren 13 mensen omgekomen door religieus geweld. Acht christenen werden doodgeschoten in een bar in het noorden van Nigeria. Het was waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram... die alle christenen uit het noorden wil verdrijven. Daarna werden uit wraak vijf mensen in een moskee in het zuiden van Nigeria... door een woedende menigte gedood. Bij een brand op een Koreaans visserschip dat bij Antarctica ligt... zijn drie bemanningsleden omgekomen. Het Zuid-Koreaanse schip kwam vannacht in de problemen en is nu aan het zinken. Twee andere schepen hebben 37 bemanningsleden kunnen evacueren. De drie omgekomen vissers waren in hun slaaphut en konden niet worden gered. Het ongeluk gebeurde in de Rosszee... waar vorige maand ook een Russisch schip in de problemen kwam. Door het vele ijs in de zee bij Antarctica... konden andere schepen de bemanning pas na twaalf dagen bereiken. Dan het weer nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen regen en vooral in de ochtend veel wind. En ook dan ongeveer 9 graden. Aan WB verkeersinformatie, 90 kilometer file in ons land. En er staan lange files richting Amsterdam. En dat alles heeft te maken met een aanrijding bij het knooppunt Holendrecht... op de A9 aansluitend A2. Nou, die lange files staan op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en het knooppunt Amstel, 12 kilometer... En op de ringweg Amsterdam, de A10, ofwel de omleidingsroute, er staat inmiddels 7 kilometer tussen de Tunnel en het knooppunt de Nieuwe Meer. Een andere opmerkelijke file staat op de A20, hoek van Holland... richting Gouda. Dat komt door een aanrijding bij Rotterdam-Krooswijk. Daar is de rechterrijst ook dicht. En er staat tussen Schiedam-Noord en Krooswijk een file van 7 kilometer.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 Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... ...wint ook de tweede ronde in New Hampshire. Who's the next president of the United States? The yeah! Wessel de Jong doet zo'n verslag. De Schotten willen al eeuwenlang onafhankelijkheid. Nu lijkt er een serieuze mogelijkheid te zijn. Hiki Jibbes vertelt er straks over. Het bedrijfsleven is flink aan het zaken doen in omaan. En krijgen wij wel waar voor ons belastinggeld. Want de afgelopen jaren zijn we 50 tot 60 procent meer gaan betalen aan onderwijs. Blijkt uit onderzoek van het en Cultureel Planbureau. Dat bekeek hoe efficiënt het Rijk omgaat met belastinggeld. Per leerling geven we 50% meer geld uit dan 15 jaar geleden. Maar dat levert opvallend genoeg geen verbetering op van de schoolprestaties. Onderzoeker Bob Curie van het Sociaal en Cultureel Planbureau schreef het rapport. 200 pagina's rond de vraag, krijgen we eigenlijk wel waar voor ons belastinggeld? Ik denk dat we, wel, dat we wel waar voor ons belastinggeld krijgen... maar misschien uh, wat minder dan we denken. Neem het basisonderwijs. In de afgelopen 15 jaar zijn we per leerling 50% meer gaan betalen. Maar het heeft geen merkbaar effect gehad op de prestaties van leerlingen. En dat vind ik toch wel een, een, een kerndoel van uh, waar, waar je onderwijs voor geeft. Bijvoorbeeld klassenverkleining de tijden trouwens dat de materiaal afgekondigd werd, was dat al een beetje dubieus of dat nou effect zou hebben. Maar alle onderzoek die daarna gedaan is, lijkt ook aan te tonen dat het nou een hooguit miniem effect uh, heeft gehad. En zeker niet in de orde van uh, het billiken dat er zoveel extra geld uitgegeven is. Dat er 50% meer geld uitgegeven is in 15 jaar per leerling. Gecorrigeerd voor inflatie. Vindt u dat er sprake is van verspilling van belastinggeld? Dat lijkt me wat ver gezegd, maar het is geld wat de belastingbetaler betaald heeft... en wat ook anders aangewend had kunnen worden. Dat zei Bob Curie van het SCP in gesprek met onze verslaggever Jeroen Wollaars. Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, U hoort het, er wordt ieder jaar meer geld geïnvesteerd in het basisonderwijs. Van 50 procent is er meer uitgegeven per leerling. Maar de prestaties van leerlingen worden er niet beter van. Wat vindt u daarvan? Ja, ik zou bijna zeggen als je in complottheorieën gelooft dat dit vast uh, de opwarmertje is voor de volgende bezuinigingsronde die we uh, op het onderwijs gaan loslaten. Mm, maar heb... dan zegt u in feite dat het SCP niet onafhankelijk is? Nou, ik zeg uh, dat het een... ik zeg, als je in complottheorieën gelooft, ik heb niet gezegd dat het zo is. Uh, als je naar het rapport kijkt, dan uh, vallen er een aantal dingen op. Uh, overigens kan, kan ik ervan zeggen dat ik verbijsterd ben over de kwaliteit van dit rapport... Uh, ten eerste bij betrekking tot uh, de investeringen die zijn gedaan. Die zijn gedaan uh, in het personeel in het onderwijs in grote mate. Terwijl aan de andere kant op materiële bekostiging enorm is bezuinigd. Daar staan we al jaren op de minlijn. En u weet en ik weet uh, hoe snel de kosten zijn gestegen voor brandstof, onderhoud, uh, huisvesting enzovoort. Scholen hebben te maken met lumsum en moeten dus kijken hoe ze uh, met dat geld een totaalpakket aan voorzieningen aan onderwijs verzorgen. Twee, en dat is nog, vind ik, ernstig, euh, er wordt vergeleken met de jaren 90 en twee, 97, 98, 98 en 2011. In de jaren 90 hadden we een enorm overschot in docenten. De overheid kon zich toen ook veroorloven om de onderwijsverlagers op een heel laag niveau te houden. En dat is ook zo gebeurd. Begin 2000 kwamen we erachter dat we in plaats van een overschot op een enorm tekort afstevenden. En er is er een inhaalslag gemaakt om de concurrentiepositie van de sector te verbeteren. Dat zie ik nergens terug in de berekeningen. Drie. Het lijkt wel of het onderwijs wordt gemeten op basis van CITO-toetsen en CITO-scores. Want dat is ook waar ze zich op baseren. Maar CITO meet maar een heel klein beperkt deel van het onderwijsresultaat. Namelijk taal, rekenen, lezen, informatica. Alle andere aspecten waar scholen mee te maken hebben. En als we 15 jaar terugkijken in de samenleving... weten u en ik echt wel hoe de samenleving, hoe complex dat is geworden. En hoeveel taken hebben bij de school bijgekomen en allemaal buiten, buiten beeld gebleven. En tot slot... En dat noem ik dus de vergelijking van appels en peren. Eh, aan het eind van het project komen ze tot de conclusie dat de oude tevredenheid eh, van 7,9 naar 7,3 gegaan is in deze periode. Wat overigens internationaal nog een hele hoge score is. Uh, maar, en de inspecties uh, meldt dat er significant beter onderwijs in die periode is geleverd. Dat strepen ze zonder enige onderbouwing tegen elkaar weg. En komen dan tot de conclusie, nou blijkbaar er is er niks veranderd. Ik, ik vind dit echt verwijsterend. Kortom, conclusie over dit rapport. Wat u zegt en al ik twijfel zeer aan de kwaliteit daarvan. Ja, goed, het is een rapport van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, en, en dat is het allemaal. Ik, ik kan er niet nee, mee. Nee, dat vroeg ik niet. Wat vindt u van de kwaliteit van het rapport? Ik vind de kwaliteit van het rapport echt beneden de maat. Het is, het is een uitstekend naslakboekwerk. Uh, er staan een heleboel informatie, cijfers en uh, materiaal in. Dat is prima gedaan. Maar als je dan naar de conclusies komt... dan uh, zakt het in mijn ogen zwaar door het ijs. Het gaat uh, te kort door de bocht. Dat zei het trouwens uh, ook uh, uh, Gerard van der kant van de politievakbond... over het onderdeel veiligheid. Maar laat, laten we toch nog even inzoomen op die kwaliteit van het onderwijs. Want we zijn wel bijvoorbeeld uit uh, de top 10 uh, gevallen. Hè. In vergelijkt internationaal onderzoek naar ons onderwijs... in vergelijkt 15-jarigen, uh, bestaan we niet meer in de top 10. Uh, ja, moet we moeten dan op, niet dit, constateren dit, dit, dat ondanks het feit... dat er meer geld wordt uitgegeven, we er niet in slagen... om die kwaliteit overeen te houden. Nee, ook, ook dit is um, een, een typisch voorbeeld van uh, hoe we met cijfers wordt omgegaan. U doelt hier op de PISA-resultaten. Mm -hmm, uh, ja. De PISA-resultaten meten in driejaarse periodes de onderwijskwaliteit op drie terreinen. Dat is lezen, rekenen en science. Science hebben wij niet zozeer als vak, maar een combinatie van vakken. Daarin zijn wij op het, op het gebied van lezen zijn wij iets gedaald. Eén een stap. Maar dat komt ook omdat er twee nieuwe landen bijgekomen zijn die er nooit aan mee te hebben, Shanghai en Singapore. En die stonden helemaal bovenaan. Dus dat we dan wat dalen, dat lijkt me uh, evident. Nou, u vindt het niet belangrijk dat we verdrongen zijn uit die top 10? Nee, vind ik vind het wel belangrijk. Maar ja. uh, de, de onderlinge verschillen in die top zoals wij dat die top 10, die zijn ook maar marginaal. Dus je hoeft maar een heel klein beetje beter, of in een ander land hoeft het maar iets beter te doen. En je zakt al meteen, of je stijgt al meteen op plek. Dit zijn zulke boterzachte gegevens, daar kan ik toch niet het hele Nederlands onderwijs op afrekenen. Nee. Dat heeft u duidelijk gemaakt, meneer Duif. Ondanks al uw argumenten die u zegt, mag je toch niet verwachten, als er 50% meer is uitgegeven per leerling van de basisschool, want dat staat in het, in het rapport, mag je dan toch niet verwachten dat er zichtbaar betere resultaten zijn? Ja, maar het is maar de vraag of die zichtbare, betere resultaten niet zijn. Dat dus zij concluderen dat dat niet is. Maar als ik zie hoeveel leerlingen wij op dit moment binnen het onderwijs houden. Als wij zien uh, wat voor leerlingen in de jaren 90 in onze scholen kwamen. En hoe de leerlingen er nu binnenkomen. U ziet als we dat wel. Want het is op social media. U op, ziet dat het beter is geworden. Op het uitgebreide takenpakket, dan vind ik dat wij. En dat, dat, dat wordt ook internationaal. Ik, ik werk heel veel internationaal in het onderwijs. Wordt er ook vaak jaloers naar gekeken hoe goed wij het daarmee doen. Dus ja. we moeten ons niet in de put praten. We doen het helemaal niet slecht. Het kan altijd beter. En dat wordt dagelijks do door veel mensen aangewerkt. Maar dit rapport doet een heleboel mensen zwaartekort. Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Dank u wel voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Zo de schotten strijden daar al eeuwen voor. Onafhankelijkheid vaak met zwaard en schild. Maar nu, met een referendum, hoort er zo meer over. Iets maar eens even hoe het is op de weg aan het boekhuis. 130 kilometer file, iets meer dan we hadden verwacht... maar de grootste problemen doen zich voor rond Amsterdam... vanwege een ongeluk vanmorgen kwart voor zeven op de A9 bij Amstelveen. En dat werkt nog altijd door, want er staan lange files. Bijvoorbeeld op de A2, Utrecht-Amsterdam... tussen Breukelen en het knooppunt Amstel, 14 kilometer. Op de ringweg Amsterdam, de A10... daar staat tussen het knooppunt Watergasmeer en knooppunt Amstel, 8 kilometer... En dat heeft dus alles het gevolg van het probleem op de A9. Maar ja, een alternatief is er voorlopig niet. Andere belang of opmerkelijke files moet ik zeggen, op de A13, Den Haag richting Rotterdam. er staat tussen Delft en het Kleinpolderplein inmiddels 10 kilometer na een aanrijding. En die aanrijding is eigenlijk gebeurd op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. En daardoor staat er tussen Schiedam Noord en Rotterdam-Krooswijk een file van 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mitt Romney, republikeinse presidentskandidaat, won de eerste voorverkiezing in Iowa en sloeg vannacht opnieuw toe. Hij won ook de voorverkiezing van de Republikeinen in New Hampshire. Hij is vol zelfvertrouwen en in zijn overwinningsspeech richtte hij zich dan ook maar direct tot president Obama. We do remember when Barack Obama came to New Hampshire four years ago. he, uh, he promised to bring people together. Hij promised to change the broken system in Washington. He promised to improve our nation. Those were the days of lofty promises made by a hopeful candidate. Today we're faced with the disappointing record of a failed president. Yeah. Failed president, mislukte president, dus Romney over Obama. Correspondent Wessel de Jong over het verschil tussen Romney en de rest. Uh, ja, zeer groot. Misschien meest illustratief van deze hele avond was dat uh, terwijl de stembureaus sloot om een uur of negen, sprong Romney al voor de microfoon om uh, de overwinning op te eisen, terwijl dus nog geen eens echt alle stemmen geteld waren. Was natuurlijk een, uh, een zeer intimiderende stap dat hij dat deed. Maar goed, hij had ook echt uh, hard gewonnen met 39% van de stemmen. Hij had op 44% gestaan eerder deze week, maar toch nog een hele grote overwinning. En dat was natuurlijk op zich natuurlijk ook wel nodig. Want het was natuurlijk wel leuk uh, wat jullie zeiden vorig week daar in Iowa die acht verschil, maar was natuurlijk niet echt overtuigende winst. En dat was, dat was dit wel in ieder geval. Nou, in ieder geval dus niet verrassend, uh, Wessel, maar wel interessant is hoe natuurlijk de concurrentie het deed. Nou ja, je zag natuurlijk vorige week, de grote sensatie was daar in Iowa... dat die strenge katholiek Rick Santorum, dat die zo heel goed scoorde. Nou, Iowa is een hele religieuze staat. Uh, New Hampshire is een hele andere staat. Dat is de staat waar de minste Amerikanen naar de kerk gaan. Dus zo'n Rick Santorum, die haalde hier maar 9%. De tweede en derde plaats, die gingen in deze staten ook naar hele andere mensen toe. Uh, Ron Paul, die, die werd tweede. Nou, dat is een Libertijn. Uh, een man die zeg maar de halve regering uh, ongeveer wil... Wil afschaffen, de centrale bank wil afschaffen. Dat is een hele radicale man, nou, met zijn rebelse gedachten trekt, trekt hij heel veel jeugdige stemmers aan. Nou, de kandidaat die hier in New Hampshire woont, dat is John Huntsman... ...voormalig ambassadeur van Obama in, in China. Nou, die haalde altijd maar heel scoord, heel slecht, heel laag in de peilingen met een paar procent. Maar. En die haalde hier opeens 17 procent, gaat dus zeker verder in de race. Maar of hij de eindstreep ook gaat halen, dat kan je, je afvragen. Romney heeft nu twee voorverkiezingen gewonnen. Uh, daarmee heeft hij geschiedenis geschreven. Zo zei hij uh, uh, vrij snel na dat hij op het podium was geklommen. Uh, kan hem de nominatie nog ontglippen, denk je? Want we zien ook dat de campagne zich enorm verhardt. Dat er heel wat modder richting Romney gaat. Ja, nou ja, wat ik je zei al. Hij stond op 44 procent. Is iets afgezakt naar 39. En dat komt doordat hij, uh, dat hij een heel negatief spotje over zich heen heeft gekregen. Waarin zijn verleden als, uh, als directeur van een investeringsmaatschappij... Uh, ja, is uh, gefileerd, wordt onder de loep wordt genomen. Dan uh, ja, daar wordt hij toch wordt hij, wordt hij echt wel als een soort ruxtiegloze kapitalist, wordt hij daar afgeschilderd. Het heeft toch wel enig effect gehad. Uh, maar er moeten toch wel hele rare dingen gaan, uh, gaan gebeuren. Nog wil het, wil het fout gaan. Of hij moet nog hele domme dingen doen, uh, Romney. Of andere kandidaten moeten echt met de meesterzet komen. Nou, in principe allemaal mogelijk. Maar Romney nu echt, hij heeft het momentum. Hij heeft de reputatie van de winnaar te zijn. Mensen vinden dat fijn. En het andere punt is, die, die conservatieve vleugel. Uh, de, de, de concurrenten zijn concurrenten. Die andere vleugel die is verdeeld. Hè? Vorige week won Rick Santorum. Nou, nu wint dan zo'n Ron Paul. Nou, misschien volgende week in het, in het, in het zuiden dan, in van de Verenigde Staten... wint dan Rick Perry misschien. Dus ja, zolang, die, zolang die rechter vleugel van de partij verdeeld blijft... staat er niet echt een concurrent van, de, van Ron op... en zal de overwinnaar, voor overwinning hem in de schoot vallen. Ja. En wie zien we volgende week niet meer terug? Uh, ja, dat was natuurlijk wel spannend natuurlijk, vorige week dat meteen Michel Backman natuurlijk uh, afhaakte. Nou, dat die spanning ook die sensatie zit er nu niet in. Ja, Rick Perry, de, de, de gouverneur van Texas. Uh, Rick Perry, die haalde hier maar 1%. Uh, maar goed, de man heeft ontzettend bulkt van het geld. Heeft dus nog wel eventjes uh, heeft, uh, heeft nog voldoende geld om nog eventjes campagne door te voeren. Hij heeft al zijn kaarten gezet op het zuiden, op South Carolina waar het uh, 21 januari uh, het circus naartoe verhuist. Uh, daar zet hij al zijn kaart op in. Maar als hij daar dan weer zo scoort, uh, dan, uh, dan zal die toch, uh, dan zal die toch uh, verdwijnen, denk ik. Er is nog een beetje meer uh, geweld nodig om dit hele veld wat uit te dunnen. Meer geweld, Nou, dat zal vastkomen. Wessel de Jong over het verschil tussen Romney en de rest. En de kansen voor Romney. Je vindt daar meer over op onze website nos.nl. Een speciaal dossier over de verkiezingen in Amerika. Tien voor half negen geweest. Dit wordt een spectaculair sportjaar. Daarom besteden we deze week aandacht aan al die mensen... die zich daar nu al aan het voorbereiden zijn. Onze eigen radioatleet Mark Robin Visser is vandaag in Arnhem... bij de handboogschieters. Mark Robin, volgens mij heb je nu volstrekt de verkeerde coach... De coach bij de microfoon. Ja, heel bijzonder Marcel. Eh, hier tussen de handboogschutters kom je dan gewoon ineens die legendarische schaatscoach tegen, Henk Gremser. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, wij staan hier op het veld van de handboogschutters hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. goed, maar dat is, dat is voor mij geen verrassing meer. hè. U werkt hier al een tijdje. Ik, ik mag hier alweer een jaar mee bezig zijn. Wij zijn even met, uh, met de jongeren meegelopen om de pijlen te gaan halen. Die, worden hier allemaal, ja, die moeten ze gewoon zelf ophalen. Ja, ja. Het is, uh, het is uh, in die zin op een gegeven moment niet zo dat het een luxe wereld is... waarbij ze op halfrond worden bediend. Dat kan niet. Wat vinden jullie er nou van dat jullie met zo'n zo schaatsman uh, van doen hebben? Nou, wij, ik denk dat wij best wel van uh, geluk mogen spreken... Ja? dat zo iemand bij ons, uh, bij ons komt uh, om te helpen en alles op orde te maken. Het is dus. dus niet de eerste, de beste... Nee, klopt. Het is wel iemand die veel ervaring heeft, zeker in de sport. En uh, die veel weet over trainingsprogramma's en uh, hoe het in de, in de topsport werkt. Ja, kom. Nou, we lopen weer terug naar, naar de tent van waar jullie uh, schieten, zegt meneer Gemsen. Ja, een van de jongens zei het al, om de boel hier op orde te brengen. U bent ingehuurd om de handpoogschutterij in Nederland op een wat hoger plan te brengen. Ja, dat is, dat is de vraag die gesteld werd door Maurits Hendricks, de technisch directeur van NOCNSF. NOC NSF. En dat had te maken met dat, uh, dat uh, de zaak al op gang was gekomen voor mijn tijd. Maar dat het een vervolg moest krijgen en uh, ja, met de ambitie die we in Nederland hebben. Ja. En die dus uh, ook heel serieus bij de Nederlandse handboogbond is. Was het, uh, was het noodzakelijk om, uh, om in ieder geval enige garantie te hebben voor een, uh, voor een uh, nog beter vervolg. Ja. internationaal. Uh, heeft de Nederlandse handboogschutterij niet echt goed zaken gedaan... sinds uh, Wietse van Alten, dat is de laatste keer brons in, uh, in Sydney. Daarna is het eigenlijk bergafwaarts gegaan op het internationale podium. Nou, als pres prestatief. En uh, heeft wel heel erg serieus gewerkt. Had heel weinig dus, uh, mogelijkheden en faciliteiten om te doen. Ja. Uh, Naar vermogen heeft mijn voorganger uh, Peter Nieuwenhuis... ook de zaken dus op orde gebracht. Ja. Maar het was niet toereikend. Nee. We gaan even weer de tent in. En uh, dan gaat uh, meneer Gemser eens vertellen wat zijn missie is. Wanneer bent u tevreden? Nou, ik, ik ben gevraagd voor twee jaren om dit te doen. En ik heb nu een jaar achter de rug. Uh, we gaan tot en met, uh, tot voorbij de Olympische Spelen in Londen... Uh, de zaken op, uh, op, een, uh, op, een, op orde brengen. Wat zwaar. doet u dan? Wat betekent dat, op orde nou, brengen? Wat is dat? Uh, ik ik, ik bemoei me niet met de sporten zelf. Nee. Het, het, het, het coachen dat is natuurlijk voor Wietse van Alten. Ja. En voor de maar anderen. wat doet u wel? Nou, in eerste plaats dus een, een organisatie, dus een poten zetten... waarbij dus de zaak ook goed geordend is... En men op een gegeven moment weet hoe men op dus de korte termijn... maar ook de lange termijn zaken moet doen en moet laten. Ja, ja. Nou, ik kan me er nog niet echt iets bij voorstellen. Nee, nee maar het, het heel simpel. Uh, tot en met uh, t, uh, het realiseren van de atletencommissie... tot en met uh, interne selectiereglementen en hoe men op een gegeven moment uh, mee mag doen in Las Vegas. Een professionele organisatie. Ja, ja precies. En, uh, en dat, dat, dat je dus plannen hebt. En aan de hand daarvan uh, dus, dus weet ja. waar iedereen naartoe moet. Ja. Nou, nou heb ik vanochtend als uh, staan kijken naar de jongens en meisjes die hier aan het trainen zijn. Ja. Het is vooral een sport van concentratie. He, en techniek. Uh, maar als ik dat nou vergelijk met de schaatserij. He, het is niet erg aantrekkelijk om naar te kijken bijvoorbeeld. Nee, dat... want op de radio kan je er eigenlijk ook niet zoveel mee nee, want, want die want pijl... schieten hier pijlen, luisteraars. <laughs> die pijlen die verlaten die boog. Ja, en, en, dan zijn en, ze weg. en het effect zie je pas, pas op een gegeven moment 70 meter verderop. En dat is iets wat, wat tegenwoordig in ontwikkeling is. Heb ik ook zelf dit afgelopen jaar gezien. Als je dus de camera's op de spotter zet die het dus, dus doet... en vervolgens direct daarna dus de camera hebt op het doel... dan zie je dus de relatie tussen actie en, en resultaat. Dan kan je het wat aantrekkelijker maken en, en, om en, naar te kijken. Dan, dan wordt het echt een leuk spel. En bovendien, als je weet dat deze mensen 20.000, 30 30.000 pijlen per jaar bes, ja. beschieten... om dus tot die hele hoge prestatie te komen... dan is, dan is datgene wat, wat, wat ze ja. dus op toon kunnen doen zijn. Goed. Henk Gemscher, ik wens u veel succes ja, ja, met de Nederlandse uh, handboogschutter. Het uh, is voor mij ook We veel. gaan ervoor, hè? Het is voor mij een voorrecht. En nogmaals, die mensen die hebben heel veel kwaliteit. Hartelijk dank. De handboogschutters bereiden zich voor het Olympische Spelen. Mark Robin Visser volgt de pijlen. Vijf minuten voor half negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dat uh, Schotland onafhankelijk wil worden, dat is niet nieuw. Dat er concreet onderhandeld wordt over een referendum, dat is wel nieuw. De Britse premier Cameron vindt dat dat referendum zo snel mogelijk moet worden gehouden. Praten we over met Hieke Jippes, dat kort correspondent in Londen. Hieke, waarom heeft Cameron nu opeens zoveel haast? Cameron uh, heeft haast omdat hij ziet uh, dat de Schotten... die uh, geregeerd worden door de Scottish National Party... die onafhankelijkheid als eerste in haar vaandel heeft dat hij uh, bezig zijn te praten over onafhankelijkheid... en naar hij zegt, uh, veroorzaakt dat uh, blijvende onzekerheid. Dat is slecht voor het investeringsklimaat, slecht voor Schotland... ook slecht voor het Verenigd Koninkrijk als geheel. En daarom zegt hij, uh, uh, we gaan jullie doen nou eens iets... en dan liever eerder uh, dan later. Maar, cruciaal punt, zei hij in het weekend... denk eraan wat jullie ook voor referendum daarover gaan houden... Um, ...jullie moeten uh, eerst toestemming hebben uit uh, Westminster... ...want dat mogen jullie op je eigen houtje niet beslissen. Nou, geheel tegen het verkeerde been. Dus de um, eerste minister van Schotland, Alex Selman, is er niet blij mee? Die is daar... Um, uh, Openlijk niet blij mee, maar in het geheim... gniffelt hij, denk ik. Want het gevolg van deze opmerkingen... van Cameron is dat iedere schot... zelfs uh, schotten... die er helemaal niet voor zijn... dat Schotland onafhankelijk wordt... Een, een soort instant reactie hebben van... wat bemoeien die lui in Londen... en dan nog wel een conservatieve premier... met wie we helemaal niks hebben. Wat bemoeien die zich met Schotse zaken? Daar uh, speelt Zamen... handig op in. En die heeft dus gisteravond gezegd... Uh, zo snel mogelijk een referendum. Wij kunnen dat zelf al regelen. We hebben Westminster helemaal niet nodig. En ik ben van plan om daar eens lang en breed over te consulteren. En ik ben van plan om het niet eerder te doen dan in de herfst van 2014 pas. Aha, kijk, en zo wil die Cameron dwars zitten. Maar toch begrijp ik iets niet samen met wil onafhankelijkheid. Waarom dan pas zo laat in 2014 een referendum? Nou, als die een referendum houdt, wil die het natuurlijk winnen. En daarop is uh, alles uh, uh, ingezet. Dus er wordt nog geruzie'd over wat de vraag in zo'n referendum dan zou moeten zijn. Er wordt nog geruzie'd over de vraag of het uh, stemvolk uitgebreid moet worden met 16 tot 17-jarigen... zoals Salmond uh, graag wil, want die zijn natuurlijk uh, onbezonnen... allemaal voor een onafhankelijk uh, uh, Schotland. Maar 2014 is onder andere het jaar... waarin er een belangrijke 14e-eeuwse slag bij Bannockburn wordt herdacht. Dan worden de Schotten weer helemaal opgewonden, want toen zoeken <laughs> ze de Engelsen. En bovendien zijn er uh, gemene bestspelen in Glasgow in uh, juli 2014. 2014 en die wakkeren het nationale Schotse gevoel natuurlijk ook aan. Ja, en, en, maar aan de andere kant, Cameron moet er dan nu toch zeker, uh, redelijk zeker van zijn... dat het, het referendum het nu niet haalt. Waar komt die zekerheid bij hem dan vandaan? Nou, ik denk dat hij uh, uh, niet... Kijk, er zijn, als je kijkt naar de peilingen, dan is het zo dat er... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, de steun van het publiek voor een totaal onafhankelijk Schotland is in peilingen nooit hoger geweest dan 38 à 39 procent. Dus je zou zeggen, er is voorzamend nog veel uh, uh, uh, werk te verzetten. Maar wat uh, Schotland uh, wel zal proberen, is om uh, die onafhankelijkheid, die vergaande onafhankelijkheid die ze nu al hebben, om die uh, uh, mogelijk uit te breiden met bevoegdheden voor hun eigen financiële huishouding, met bevoegdheden voor. Voor, uh, defensie en wat die is meer. Zij daar is Londen uh, absoluut tegen en ze zeggen dat kan constitutioneel ook niet. Dus die dringen aan op een als er een referendum komt dat het dan uh, moet gaan over de vraag aan de Schotten willen jullie in of uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Dus willen jullie de 300 jaar oude Unie ja, dan nee verbreken. En dat is het punt waarop veel Schotten... Uh, hoe trots ze op hun land ook zijn, zullen aarzelen... en zullen denken, kunnen wij al die subsidies uit Londen uh, wel hm. missen... en willen we dat eigenlijk wel. Je hebt eens over een nog grotere onafhankelijkheid van Schotland. Dat is er nog lang niet. Hallo 2012.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 Onderwijs en politie herkennen zich niet in kritisch SCP-rapport. En Al-Bayrak strijdbaar terug naar het COA. Het is half negen. Goedemorgen. Ik ben Jan van de Putten. De overheid heeft de uitgaven aan onderwijs en veiligheid... in 15 jaar tijd verdubbeld, zonder dat het resultaat heeft opgeleverd. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. <coughs> Zo werd het basisonderwijs extra geld ingestoken in personeel... en het verkleinen van klassen. Maar daar is niets van terug te zien in de schoolprestaties. Een bezuiniging op onderwijs en veiligheid is best op zijn plaats... zegt dan ook het SCP. Als er zoveel geld gedurende zoveel jaar bij kan komen... zonder dat dat, dat bemerkt wordt, bijna, dan kan er misschien... ook al een paar procent bezuinigd worden... Het zijn natuurlijk grote posten, onderwijs, zorg en veiligheid. Dat daar een paar procent bezuiniging, wat dan opweegt tegen één jaar extra geld... wat ze in de afgelopen vijftien jaar hebben gekregen, dat levert waarschijnlijk vrij veel op. Dat is tegen het zere been van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Die vereniging heeft geen goed woord over voor dat rapport. Het lijkt wel of het onderwijs wordt gemeten op basis van CITO-toetsen en CITO-scores. Want dat is ook waar ze zich op baseren. Masito meet maar een heel klein beperkt deel van het onderwijsresultaat. Alle andere aspecten waar scholen mee te maken hebben... komen allemaal buiten, buiten beeld gebleven. Ik, ik vind dit echt verbijsterend. En ook Politiebond ACP noemt het rapport veel te kort door de bocht. De op non-actief gestelde directeur Noorten en albayrak gaat per 1 maart gewoon weer aan de slag bij het COA. Dat zei ze in het tv-programma Pauw en Witteman. Ze sprak de klachten over haar beleid en haar functioneren tegen. Medewerkers spraken eerder van een verziekt werkklimaat. En Al verklaart die beschuldigingen door de grote veranderingen bij de instelling. Wij zijn ook een bedrijf van de grote getallen. Als wij, we hebben bijvoorbeeld tussen 2004 en 2007 hebben we 60.000 plekken gesloten en we hebben 4.000 personeelsleden ontslagen. En dat heeft natuurlijk impact op zo'n organisatie. En... Al Bayrak ontkende ook een buitensporig hoog salaris te verdienen. Het gerechtshof bepaalde gisteren dat het COA een fout heeft gemaakt door Albayrak op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 Burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond legt dit jaar zijn functie neer. Als reden gaf hij in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het een zwaar jaar is geweest. En na een zorgvuldige afweging waarbij mijn gezin een doorslaggevend advies heeft gegeven... heb ik besloten per 1 november van dit jaar mijn actieve burgemeestercarrière te beëindigen. De Helmondse burgemeester moest een tijdje onderduiken... vanwege doodsbedreigingen, mogelijk afkomstig uit het illegale drugcircuit. En hij kreeg ook kritiek over een extreemrechtse demonstratie in zijn stad. De republikein Mitt Romney heeft zoals verwacht... ook de voorverkiezing in New Hampshire gewonnen. Ron Paul werd tweede, John Huntsman derde. Volgens correspondent Wessel de Jong kon Romney zich alvast gaan opmaken... voor de strijd met president Obama in november.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 Mensenrechtenorganisaties demonstreren vandaag tegen het voortbestaan van Guantanamo B. Ze markeren daarmee de tiende verjaardag van het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba. Op Guantanamo B worden terreurverdachten zonder aanklacht vastgehouden. En dat levert de VS veel kritiek op. De demonstranten willen dat president Obama zich alsnog houdt aan zijn belofte om Guantanamo B snel te sluiten. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment vrijwel overal bewolkt en in het Noorden valt plaatselijk een beetje motregen. Het is nu zo'n 7 tot 8 graden. Vanochtend blijft het bewolkt en zeer plaatselijk kan er een beetje motregen vallen. En ook vanmiddag blijft de bewolking in een groot deel van het land het weerbeeld bepalen. En ook de kans op motregen blijft aanwezig. Ook vanmiddag zal de motregen slechts zeer plaatselijk voorkomen. Met een middagtemperatuur van 9 à 10 graden is het nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind komt vandaag uit het zuidwesten tot westen, is matig boven land, windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, dat is windkracht 5. Vanavond verandert er weinig aan het weerbeeld. Komende nacht draait de wind wel naar het zuidwesten en neemt dan ook flink in kracht toe. Morgen donderdag is het opnieuw bewolkt, volgt er in de loop van de ochtend regen. Later in de middag wordt het droog en breekt de zon door. Maar in de kustgebieden blijft dan kans op een bui. Er staat een stevige wind en het wordt dan zo'n 8 tot 10 graad. ANWB Verkeersinformatie. Ruim 100 kilometer file in ons land. De meest opmerkelijke op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Er staat tussen Breukelen en het knooppunt Holendrecht nog altijd 15 kilometer. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk op de A9. is ook een file op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen het knooppunt Watergaasmeer en het knooppunt Amstel 8 kilometer. Dan op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat voor Rotterdam een file van 3 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk op de A20. Komende vanuit Hoek van Holland naar Gouda... staat voor het plein 5 kilometer file. Maar de weg is daar weer vrij. Ook een aanrijding op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer gaat via de vluchtstrook. Maar er staat inmiddels wel een file tussen het Kroopit Ewijk en Wiegen van 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Jarenlang heeft de overheid veel geld uitgegeven aan onderwijs, zorg en veiligheid. Maar al dat geld heeft niet altijd geleid tot betere prestaties. Die conclusies staan in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Tweede Kamerlid Boris van der Ham van D66, goedemorgen. Goedemorgen. D66 pleit altijd voor extra geld voor onderwijs. U kreeg uw zin ook, hè, per leerling 50% meer uitgaven. De laatste jaren maar geen verbetering in de prestaties, zegt het planbureau... Wat vind u van die conclusies? Nou, eerst is het belangrijk om bij zijn een rapport niet alleen maar de samenvatting te lezen... maar het hele rapport te lezen. Dat heb ik ook op mijn gemak gisteravond en ook weer even vanochtend gedaan. Oh, dan had u de en tijd, en... want het waren 250 bladzijden. Ja, maar ik heb me dan vooral even op primair onderwijs gestort... want daar ben ik woordvoerder op. Uh, maar uh, daar zie je natuurlijk wel een aantal dingen onderliggen die mij wel zorgbaren. Kijk, um, allereerst is er wel geld bijgekomen... maar voor een deel is dat gegaan naar salarissen... Uh, het werd al daarnet door de heer Duif gezegd hè, van, uh, van, de, van de Onderwijsbond... die zegt van ja, de concurrentie op de arbeidsmarkt is groot. De vergrijzing onder personeel is groot. Dus om mensen ook in het onderwijs te houden en ook het aantrekkelijk te maken... is het van groot belang dat ja, de, die salarissen ook een beetje oké okay waren. Nou, daar is op zichzelf heel veel geïnvesteerd. En dat is van groot belang en dat probleem wordt alleen maar groter. Dus dat is een nuance bij het rapport. Het tweede is, er is wel geïnvesteerd in het verkleinen van klassen... Maar zo marginaal dat dat voor een bepaalde groep um, uh, leerlingen heel weinig effect heeft gesorteerd. En ten derde, um, er is eigenlijk de afgelopen jaren ook heel veel discussie geweest over bijvoorbeeld de kwaliteit van lerarenopleidingen um, En ook wie staat er voor de klas. Dus er is dus wel in geïnvesteerd in mensen voor de klas. Maar ook heel veel in onderwijsassistenten, mensen die niet hoog zijn opgeleid... En juist heeft D66 de afgelopen jaren gepleit om naast investeringen in het onderwijs ook harder en hogere eisen te stellen aan de kwaliteit van het personeel, bevoegde docenten voor de klas en daar valt nog ontzettend veel te winnen. Want daarvan zegt het SCP ook van, ja, op het moment dat je niet gekwalificeerd personeel voor de klas heeft, dan heeft dat dus niet zoveel effect. Nou, dat is een van de dingen waarvan D66 al jaren zegt, pak dat nou aan. Kwaliteit moet hoger. Ja, ja kwaliteit moet hoger, al is het alleen maar om uit te leggen aan de belastingbetaler. Um of deze waar krijgt voor zijn belastinggeld. Ja, wat je ziet, dat de afgelopen jaren... kabinetten achter en volgens hebben gekozen wel voor investeringen. Mm -hmm. Maar vervolgens de eisen die daarna aan zijn gesteld... van wat er dan met die investeringen moet gebeuren... naar beneden heeft bijgesteld. En dan is het veel sneller akkoord gegaan... met lager gekwalificeerd personeel voor de klas en dat soort zaken. Ja, dan is het niet gek dat je na tien jaar, 15 jaar... moet concluderen dat dat maar beperkt extra effect heeft gehad. Dus D66 is groot voorstander... van. Dat is van groot belang. Want je ziet nog steeds dat de klassen op een aantal punten veel te groot zijn. Leerlingen die soms met 34 kinderen in de klas zitten. Um, uh, nog steeds achterstandsleerlingen waar het nog niet goed mee gaat, die niet goed doorstromen. Naar het vervolgonderwijs is nog genoeg problemen. Daar moeten investeringen in worden gedaan. Maar tegelijkertijd moet je daar harde eisen aan stellen aan de kwaliteit van docenten, aan de kwaliteit van lessen. Dat moet hand in hand gaan wat ons betreft. Ja. En de conclusie van het planbureau zegt van nou ja... Wij zien niet zoveel effect, dus misschien kan het wel een tandje minder. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik een hele uh, gevaarlijke en ook verkeerde conclusie. En als ik ook het scp rapport lees... dan zie ik genoeg aanknopingspunten om juist te zeggen... nee, we moeten de eisen, de kwaliteitseisen, omhoog bijstellen. En en daar is D66 al jaren groot voorstander van. Maar tegelijkertijd moet je blijven investeren... om juist de klassen kleiner te maken. Uh, het is zo nog steeds dat er dus heel veel leerlingen zitten... in klassen die groter zijn dan 25 leerlingen... waarvan je weet... ...dat als die zo groot zijn, dat dan de effectiviteit van het lesgeven gewoon fors minder wordt. Ja. Kijk, en elke docent, um, hè, er wordt heel veel gesproken over klassengroot bijvoorbeeld... ...elke docent die je spreekt zal zeggen, nou het maakt niet zoveel uit of je les geeft aan een klas van 18 of 22 mensen. Maar het maakt wel heel veel uit of je les geeft aan een klas van 25 uh, of 30 leerlingen. Dat is een enorm verschil. Mm. Hè. En, en ik vind dat je dus ongelooflijk moet investeren in het basisonderwijs. En ook het voorgezet onderwijs. En de kwaliteit van docenten. Ja. En uh, de klassisch Maar hou dan het doelen nou in de, de gaten. Dan het ja. Hoe het nu is gebeurd. Goed. Morgens van der Ham van D66. Hartelijk dank voor uw uitleg. Alsjeblieft. Goedemorgen. Wij gaan door naar het land. Is er sprake van corruptie in die provincie? Als je kijkt naar de vijftig meldingen die ambtenaren erover hebben gedaan... zou je dat toch haast gaan denken? Alle meldingen van onregelmatigheden worden onderzocht door een onafhankelijke commissie. Een voorzitter van die commissie is hoogleraar bestuurswetenschap... verbonden aan de Vrije Universiteit Hans van den Heuvel. Meneer van den Heuvel, goedemorgen. Goedemorgen. Meer dan vijftig meldingen in korte tijd over uh, wantoestanden bij de provincie. Wat vindt u daarvan? Absoluut. Zelf is dat aantal uh, erg veel, maar het zijn vermeende randtoestanden. Dat is punt één. Het dus gaat dat om verdenking totdat om... ze waard zijn. Elke uh, melding die wordt serieus onderzocht. En in de tweede plaats zit er toch ook iets bemoedigends in. Kijk, mm. Al die meldingen komen uit de ambtelijke dienst, en kennelijk is het zo dat die ambtenaren alert zijn, altijd zijn geweest. En nu denk ik, dat moet ik toch eens even melden. Ja, oké, okay, goed. En dat, en dat zo, is, uh, zo schenkt u uw eigen half vol natuurlijk. Hm? Maar het, nog eventjes terug naar die verdenking. Het gaat om ja? 50 meldingen van verdenkingen van wantoestanden. En die komen uit uh, het ambtenarenapparaat bij de provincie. Ja, zeker. Die hebben dus dingen gezien en gehoord. Of misschien ook meegemaakt. En uh, die hebben zich dan afgevraagd. Zo is mijn interpretatie. Klopt dat wel? Kan dit door de beugel? Het hoeft nog niet feitelijke uh, integriteitsschending te zijn. Ja. Maar er worden dan wel vraagtekens bijgezet. Nou, dat gaan wij onderzoeken, de validiteit daarvan. Dus is het waard? Heeft het wat om het lijf? Waar gaat het over? Uh, dat gaan we serieus uh, bekijken. Ja. Maar nu is uw commissie ingesteld om uh, de zaken Ton Hoymaers uh, vanuit het gedeputeerde, te onderzoeken. En nu komt dit op uw bordje te liggen. Ja, nou, de, Had u dat dan de, verwacht? Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de heer Hooymaiers. En ik neem aan dat dat uh, niet uh, al te lang meer zal duren voordat dat uh, naar buiten komt, de officier van justitie. Maar wij uh, doen geen, uh, die, wij gaan dat werk niet overdoen. Nee. Wij richten ons als commissie op de bestuurscultuur. De uitdrukkelijke opdracht van de commissaris van de Koningin... is om die bestuurscultuur bij de provincie te onderzoeken. En dan kom je inderdaad ook op integriteitsschendingen. Maar meer ruimer is het eigenlijk onregelmatigheden. Oké. Okay. En als u het heeft over bestuurscultuur... kunt u iets zeggen over die meldingen die gedaan zijn? Om wat voor verdenkingen gaat het? Nou, Wij richten ons vizier in ieder geval op zaken... waar bestuurders bij betrokken zijn. Dus leden van het college... Van gedeputeerde status. Ja. Dat kan de, de, de commissaris van de koningin zijn of één uh, of meer gedeputeerden. Nou, u moet, denk nou. Die, onze scope is heel ruim, dus dat kan gaan om het uh, aannemen van steekpenningen, of uh, het inschakelen van vrienden als adviseur... of het aannemen van uh, diensten van uh, leveranciers of van uh, partijen waarmee samengewerkt wordt. Dat hoeft niet feitelijk het geval te zijn, maar wij onderzoeken het wel. En dan kom je vanzelf op grondtransacties en op uitbestedingen, aanbestedingen... Um, uh, al dit soort dingen, het inhuren van, van diensten... Ja. En hoe gaat u die meldingen onderzoeken of er daadwerkelijk iets aan de hand is? En dan ja. gaat het naar justitie? Als wij strafwaardige feiten tegenkomen, dan melden wij die. Dat is, dat is de enige route aan het College van de Gedeputeerde Staten. En Aha. nou ja, en dan is wettelijk voorgeschreven: als dat echt serieus is, moet eerst kijken of het, of het, of het een strafwaardig feit is. Dat, is niet, dat kun je wel onderzoeken. Okay. En dan wordt de officier van justitie ingeschakeld, wordt gemeld daar. Dat is elke, de plicht van elke Nederlander, zou je kunnen zeggen. Ja, had u had dit dus idee. Dat is niet zo bijzonder, maar wij krijgen echt de volledig vrije de hand om alle zaken, als het aan ons ligt, tot op de bodem uit te zoeken en precies te laten weten hoe het zit. Ja. En dan gaat het vooral om zaken, want dat is de naam van de, onze commissie Operaties Schoon Schip, alle zaken bovenwaar te brengen die waar zou je kunnen zeggen, waar een luchtje aan zit. Die, die, ja. die niet ja. leuk. Waar ja, en, en, en zijn of... gebeurd die bij het college en bij de Provinciale Staten uiteraard nu <lacht> nog niet bekend zijn. En, en over dat luchtje gesproken, meneer Van der Heuvel, had u na 10, 20 meldingen het idee dat er een burp. Bierpunt open ging? Of bent u zover nee, nog lang niet? Nee, nee, ik ben niet zo uh, geschrokken van de aard van de meldingen. Wel, vind, maar dat heb ik al gezegd, wel vind ik het heel positief dat zo'n ambtelijke dienst toch heel alert is. En uh, ja, dat, dat vind ik toch ook wel weer verfrissend. Kennelijk hebben ze heel veel gesignaleerd en uh, enkele maanden geleden is dat begonnen, zijn ze, hebben ze dat allemaal gemeld bij de provincie zelf. Mm -hmm. Goed. Heel correct allemaal. En nou onze taak om dat ook in volledige onafhankelijkheid... en straks openheid, volledige openheid, te rapporteren. Wij horen van u Hans van den Heuvel. Zeker. Dank u wel. Bye. De strijd tussen de Hutus en de Tutsis in Rwanda kostte honderdduizenden mensen het leven. Nu is er over de directe aanleiding van het conflict volop twijfel. Hoort u meer over na de verkeersinformatie bij de ANWB, Arnoud Broekhuis. Het wordt langzaam lichter, nu nog op de weg... want nog heel veel problemen rond Amsterdam vanwege het ongeluk vanmorgen op de A9. file wordt wel wat minder tussen Maars en Abkou. staat op de A2 nog 8 kilometer. Dan op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen het Knopend Watergaasmeer en Knopend Amstel nog 9 kilometer... En ook een aanrijding op diezelfde A10... komende vanuit Zaandam naar Amsterdam. Daar staat tussen het Koenplein en Sloten 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Gevolg is ook omleidend verkeer op de N201. Dat is de weg Hilversum richting Uithoorn. Daar staat 5 kilometer file. En dan nog een probleem in het oosten van het land... op de A73 Nijmegen richting Maatspracht. Daar staat na een aanrijding tussen het knooppunt Neerbos en Wiegen... een file van 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien minuten voor negen. Zo om negen uur begint een uh, uniek kort geding. Chemiepak daagt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, namelijk voor de rechter. Het bedrijf wil publicatie van een rapport over die grote brand... van ruim een jaar geleden in Moerdijk voorkomen. Hendrik Willem Hofs bij de rechtbank in Den Haag. Uh, Hendrik Willem, het rapport is nog niet eens af. Wat is er volgens Chemiepak mis mee? chemiepak heeft het rapport in kunnen zien om te controleren of er ook feitelijke onjuistheden in staan. En volgens de advocaat van het bedrijf is er te weinig tijd om al die fouten, tientallen volgens chemiepak, te corrigeren. En daarom wil hij de publicatie van het rapport zoals het er nu ligt tegenhouden. En als dat niet kan, dan wil hij uitstel tot 1 april om al die fouten eruit te halen. Om wat voor fouten zou het gaan? Nou, we hebben de dagvaarding uh, kunnen lezen, het rapport uh, uiteraard nog niet. En daarin wordt een ja, voorschot genomen op het rapport. Hè. Dat klinkt ook al wel iets van... Het rapport in door, in ieder geval de toon. Er staat dat de leiding heel veel stevige kritiek krijgt, terwijl door de onderzoeksraad niet verder is gekeken naar de chemie-sector, zegt dan de advocaat van het bedrijf. Daarnaast staan er schijnbaar allemaal conclusies in die nog door de rechter in een strafrechtelijk onderzoek behandeld moeten worden. Dus bijvoorbeeld over ja, hoe is die brand precies ontstaan, wie, wie was daarbij betrokken, is gewoon een, een, een strafrechtszaak. En die strafrechter die heeft nog geen uitspraak gedaan. En wat, wat we begrijpen van chemiepak, staan er dus dingen in ja, die daar de onderzoeksraad eigenlijk al als waarheid aanneemt. Maken ze kans? Is de afloop van het kort geding te voorspellen? Nou ja. Ik denk dat het lastig wordt. Kijk, in de wet is vastgelegd dat betrokkenen maanden tijd krijgen om feitelijke onjuistheden te veranderen in een rapport. Dan mogen ze dat aangeven aan een onderzoeksraad. En die gaat er dan nog een keer naar kijken en die zegt van ja, dit klopt wel of dit klopt niet. Um, en ja, ik denk dat de kortgeding recht, uh, rechter vooral daarna gaat kijken naar de regeltjes. En die zal uh, vanochtend niet een hele discussie gaan openen over de inhoud van het rapport, Zeker niet. En ook niet over de taakopvatting van de, van de onderzoeksraad. Dus ja, ik, ik verwacht dat Chemiepak niet heel veel kans maakt. Maar okay. we zullen zien. We horen het later van je. Hendrik Willemhoffs bij de Rechtbank in Den Haag. Dankjewel. 10 voor 9 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In het kielzorg van koningin Beatrix is ook een grote handelsdelegatie mee op staatsbezoek in Oman. Weet u inmiddels, er valt geld te verdienen in het Midden-Oosten. En daar zijn Nederlandse bedrijven natuurlijk als de kippen bij. Gisteren werden in Oman de eerste resultaten al bekendgemaakt. Het zijn niet de allergrootste orders, maar het eerste resultaat mag er zijn. In Oman werd het eerste echte handelscontract getekend... en ook nog een aantal intentieverklaringen. Waaronder één door de minister van Economische Zaken. Goed. Maar intenties zijn nog geen harde contracten. De enige die dat presteerde, en dat deden onder toezicht oog van de koningin... was van de landen uit Vegel. directeur Simon Andari. Het gaat om het bagageleveringssysteem voor... S uh, Sib en Salala. Ja. Grote orde? Redelijk groot, ja. Hoeveel geld gaat het? Over de 50 miljoen euro, dollar. Euros. Is dit zeg maar, de ondertekening? Iets wat al langer in de pijplijn zit? Of heeft het te maken met uh, het koninklijke bezoek? Nee, het zit al in de pijplijn. Hielp het erbij dat de koning hier nog even langs van? Zonder meer. We zijn heel blij mee. Ja. Absoluut. 50 miljoen euro voor een bedrijf als de Uwe, dus dat mogen we dan het is een groot van een... Ja. Het is een grote orde. Heel grote orde, Ja. U heeft een grote glimlach ook. Jazeker. Bagagebanden voor de nieuwe terminals op de vliegvelden van Muscat en Salala. Goed dus voor 50 miljoen euro. Maar er zit meer aan te komen, zegt de leider van de handelsdelegatie Bernard Wientjes. Ja, er, er, er lopen allerlei onderhandelingen, kijk... en. Pas wanneer het echt definitief is en als het getekend is, zoals vandaag weer van de Londen, dan kun je dat naar buiten brengen. Het is altijd heel onvoorzichtig dat wanneer onderhandelingen lopen, dat je dan te snel zaken naar buiten brengt. Maar ik kan u verzekeren, er lopen een hoop belangrijke contracten. En deze memoranden die ondertekend zijn, wat, wat wil dat zeggen? Nou, Op samenwerking, op, op, op een aantal gebieden, op het gebied van, van MKB-bedrijven... Uh, we hebben vandaag heel uitvoerig hier gesproken over uh, hoe kunnen we zorgen dat uh, Nederlandse kennis op het gebied van training, engineering training, hoe die hier geleverd kan worden. Dus we gaan samen we gaan een groep werkgroep oprichten om te zorgen dat de die wel een goede school gehad hebben, maar weinig praktijkervaring hebben in Nederland dat kunnen krijgen. Of bij Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ja. Maar dit is alvast een mooi resultaat. Ik ben heel tevreden. Het was een uit uitermate informele uh, rond de tafel, wat je weinig meemaakt. Gewoon over en weer uh, vragen, informeel, niet via een, een strakke leidband, Veel gelachen, heel plezierig, uh, het kon niet beter. En er zit nog wat in de pijplijn, om even in deze regio te blijven. Ja, er zit altijd heel veel in de pijplijn. Ik ben uit Wintjes van de werkgevers Menno Rema sprak hem. En vandaag gaat het Koninklijk Gezelschap naar de havenstad Sohar... waar de haven van Rotterdam zeer actief is... maar ook daar waar vorig jaar de onlusten waren. Het is zes minuten voor negen. De genocide op 100.000 toetsies in Rwanda staat nog vers in het geheugen. De moordpartijen van 1994 begonnen nadat een vliegtuig werd neergeschoten met daarin de Rwandese president, een Hutu lang werd aangenomen dat rebellen achter die aanslag zaten. Aanleiding dus voor de genocide. Franse experts hebben onderzoek gedaan naar de aanslag... en daaruit zou nu blijken dat het vliegtuig niet door de toetsies is neergeschoten. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, um, nou eerder wees een Frans onderzoek uit dat het wel om toetsies zou gaan. Nu dus weer een onderzoek dat het tegendeel uitwijst. Hoe zijn deze onderzoekers tot de conclusie gekomen? Nou, een Franse rechter is naar Rwanda gereisd... heeft daar te plekke onderzoek gedaan met experts... op het gebied van raketbeschietingen. Dus het is een heel feitelijk onderzoek geweest... naar bijvoorbeeld waar de raketten afgeschoten werden. En daaruit heeft men kennelijk geconcludeerd... dat het vliegtuig met de president dus niet door toetsies is beschoten. Ik zeg kennelijk, want alle berichtgeving is gebaseerd tot nu toe... op de reactie van advocaten op het onderzoek. En de advocaten, die noemen het een historische dag. Het is een moment historique. Ce soir est jour d'allégresse pour un certain nombre de personnes qui ont été prises en otage dans cette affaire. We blijven de strijd voortzetten om de naam van onze cliënten te zuiveren, zegt advocaat Bernard Mengen. Want een eerder Frans onderzoek had dus precies het tegenovergestelde geconcludeerd. Namelijk dat het de toetsies waren die erachter zaten en dat president Kagame betrokken zou kunnen zijn. Dus een radicaal ander uitgangspunt nu. Ja, nou ja, de conclusies weten we dan. Maar het onderzoek is niet openbaar. Waarom niet? Ja, dat vind ik zelf ook merkwaardig. Het onderzoek is vrijgegeven aan de advocaten van de beklaagden. Maar voor zover ik kan nagaan is het nergens te lezen. Er is geen weblink. Het is logisch dat het eerst aan de betrokkenen wordt gegeven. Maar goed, we zijn dus nu afhankelijk van hun lezing. Misschien heeft het te maken met het feit dat het onderzoek natuurlijk heel gevoelig ligt. Niet alleen voor de onderlinge relatie tussen Frankrijk en Rwanda, maar ook voor de betrokken rechters. Laten we ook maar even naar onze Afrika-correspondent gaan, Koert Lindijer. Want Koert, we zijn natuurlijk benieuwd hoe er in Rwanda is gereageerd op dit uh, Franse rapport. Met grote tevredenheid uiteraard hebben de Rwandese autoriteiten... op de conclusies van dit technische rapport gereageerd. Met deze wetenschappelijke bewijzen is er een einde gekomen... aan een 17-jarige campagne om de verantwoordelijkheid bij ons te leggen... zegt een verklaring gisteravond van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een verklaring vanochtend van de oppositiepartij... van de gedetineerde Victoire in Gadire, die die in die verklaring... Uh, wordt gezegd dat deze partij nog steeds gelooft dat Paul Kagame verantwoordelijk was voor die aanslag. En in die verklaring wordt gesuggereerd dat Paul Kagame met zijn Tutsi-leger destijds zijn troepen heeft geïnfiltreerd in regeringsgebied. En van daaruit die raket heeft afgevuurd waarmee het vliegtuig van de toenmalige president werd neergehaald. Ja, maar maar Koert, wat heeft het dan voor een consequentie voor Rwanda als het blijkt dat het klopt dat het niet om de Tutsis ging? Nou ja, uiteindelijk gaat dit natuurlijk om één heel centrale vraag. Wie heeft het start zijn gegeven voor die genocide ja. op 6 april 1994? En daar draait het om. Dat is de vraag die moet worden beantwoord. En ik vraag me af of deze controverse is beëindigd met dit vooralsnog toch heel technische rapport van een Franse rechter. Nog even terug naar Frankrijk, correspondent rond linker. Want um, hoe is er in Frankrijk gereageerd rond? Heeft tenslotte de betrekkingen tussen beide landen nogal op scherp gezet hè, in de afgelopen jaren? Ja, er is formeel nog geen reactie op het rapport. Ik denk wel dat hij in de loop van vandaag zal komen. De relatie met Rwanda is ernstig verstoord geweest. Koert refereerde er ook al. Aan de afgelopen jaren zag je wel economische toenadering, maar dit dossier hing altijd als een donkere wolk boven beide landen. Je zag het bijvoorbeeld een aantal maanden geleden. Die Paul Ga P Kagame was hier in Parijs, werd wel ontvangen door president Sarkozy, niet door de minister van Buitenlandse Zaken, Juppé. Want die heeft gezegd dat hij nooit de hand zou schudden van Kagame. Nou, aan die Gevoeligheden maakt dit onderzoek natuurlijk geen einde. Ron Denker vanuit Parijs. En Koert Lindij, dank ook.